Percussie, Bij vlagen dagen de dagen de rij, bij zij. Er lijken kijkende vrouwen te kijken hoe ka de kade afkankert. De strop drijft de zee, de zee, de zon, de zin. Heel veel toeval, wat wil je, de toeval wat wil je, zo droefal wat wil je, waarom? bom, bom, bom, pom. Het recht, met recht het leven, met recht en fuck de rest, fuck de link die ons legt. Overal stroom, overal pus, vreten de kruimels en worden de balging en schreeuwen een vrouw. Au, au, au, au.